Jaarabonnement. Dat is het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. Twee uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De provincie Zuid-Holland voert de OV-chipkaart volgens plan in op 3 februari. Volgens gedeputeerde Van Dijk voldoet de kaart aan de landelijke normen en is het een goed betaalsysteem. Er zijn zoveel systemen die niet foutloos zijn. Denk maar eens gewoon ook aan uh, uw bankpas. Die wordt soms ook geskimd. Maar we zetten niet allemaal uh, die bankpassen uit. Maar het systeem is weer wel zo ingericht... dat als dat gebeurt, dat de bank ook dat vergoedt. En in dit geval is het natuurlijk ook zo bij de OV-chipkaart dat de individuele reiziger daar geen last van heeft. Gisteren bleek uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS... dat het saldo op anonieme chipkaarten via fraude eenvoudig te verhogen is... en dat de conducteur de fraude niet opmerkt. De PvdA en de SP vragen zich daarom af of Zuid-Holland niet beter kan wachten... met het invoeren van de OV-chipkaart. Ze hebben hierover een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer.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 Het lijkt bijna uitgesloten dat een kamermeerderheid de missie in zijn huidige vorm steunt. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen. Net als de oppositiepartijen PVDA, SP en Partij voor de Dieren. Ook GroenLinks en ChristenUnie lieten zich gisteren zeer kritisch uit over het plan. Het debat vanmiddag is een commissievergadering. Het wordt uitgezonden op het digitale themakanaal Politiek24. Morgen staat nog een plenair debat over Afghanistan op de agenda. Op het strand van Tessel is een levende bruinvis aangespoeld. Volgens ecomaren spoelen er jaarlijks tientallen bruinvissen aan, maar overleven er meestal maar weinig. Je weet nooit waarom dat een bruinvis aangespoeld is natuurlijk, want als zo'n dier aanspoelt, dan moet er eigenlijk wel, tenminste ga je van uit dat er iets mis aan is. Dus binnenkort wordt er een brogoscoop gemaakt. Het dus wordt er in de longen gekeken, onder de scan gelegd. En dan gaan ze mee naar te keren. En dan uh, hopen dat uh, alles goed is en dat hij zo snel mogelijk weer terug kan naar de zee. Een toezichthouder van het strand op Tessel vond de bruin vis... en heeft haar Sienke genoemd. Sienke is ondergebracht bij SOS Dolfijn in Harderwijk en wordt daar onderzocht. Jad Vashem, het belangrijkste documentatiecentrum ter wereld. over de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog, heeft al het materiaal op zijn website gezet. In samenwerking met Google heeft het Israëlische Holocaustmuseum alle foto's en documenten gedigitaliseerd, zodat iedereen met een internetverbinding toegang heeft tot het mega-archief. Nabestaanden kunnen nu bijvoorbeeld via het internet opzoeken in welke kampen hun familieleden hebben gezeten en waar en wanneer ze zijn vermoord. Tennisser Rafael Nadal zal geen vierde Grand Slam zegen op rij boeken. De Spanjaard verloor in de kwartfinale van de Australian Open... van zijn landgenoot Ferrer. Nadal was wegens een lichte blessure aan zijn hamstring vrijwel kansloos tegen Ferrer, zegt sportverslaggever Jan Holfs. Nadal liep eigenlijk met een asgrauw gezicht over de baan. Stront en stront reinig, want... Ook vorig jaar in de kwartfinale tegen Murray was hij geblesseerd en moest hij afhaken. Hetzelfde gebeurde eigenlijk vanavond in Melbourne, Australische Tijd, tegen zijn landgenoot Ferrer, zijn trainingsmaatje, zijn maatje uit het Spaanse Davis Cup team. Nadal liet zich na de eerste set, die hij met 6-4 verloor, nog behandelen. Het hielp niet en hij verloor de volgende sets met 6-2 en 6-3. David Ferrer speelt in de halve finale tegen de schot Andy Murray. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het is tussen 2 en 5 graden. Vannacht vriest het een graad of 3. Morgen veel zon met maxima tussen 0 en 2 graden. ANDB verkeersinformatie. Op de A10 west naar Zaanstad staat file bij de Coentenel 2 kilometer. Speelvertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen de afrit Berkel en Roderijs en Knoopend Ipenburg 8 kilometer heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog steeds dicht. Verkeer richting Den Haag vanaf Rotterdam kan beter omrijden via Gouda... over de A20 en de A12. De A22 van Velsen naar Beverwijk zijn werkzaamheden in de Velzen tunnel Staat 3 kilometer via de linkerrijstrook is dicht. Worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de dag. De hecht is top in de zon. We just stand here till the morning en we wachten voor een soort revolutie kind of soms like that. Het is spannend in Egypte. Vanmorgen maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat Egyptenaren niet meer mogen demonstreren tegen het regime. De autoriteiten proberen via dit verbod te voorkomen dat de situatie in het land uit de hand loopt. Hier aan tafel zit Gertjan Segers. Hij heeft zelf jarenlang gewoond en gewerkt in Egypte en is net terug van een bezoek aan Egyptische vrienden. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe liet je het land achter morgen toen je terugkwam? Nou, eigenlijk heel uh, gewoon. Ik bedoel, uh, er, was, er was niks te zien. Dus. Uh, um... Ja, we gingen daar weg, niet wetend. Tenminste, er waren wel veel gesprekken over. Mensen waren, die hadden het daar volop hadden het erover, over de komende demonstraties. Maar er was niks te, niks te merken nog. Nee. En later op de dag is het wel gebeurd allemaal? Ja, ja massaal. Ja, dus dat is um, ongekend. We hebben wel eens demonstraties meegemaakt. Maar dat zijn dan 150 demonstranten en er staan dan duizend politiegenten omheen. Ja, en nu was het duizend politiegenten en tien of twintig of dertigduizend demonstranten. Dus de, de verhoudingen waren uh, volledig veranderd. Goed, we praten zo verder. De afgelopen jaren zijn er heel wat richtlijnen en protocollen bijgekomen in het verpleeghuis... om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Jan Jukema wil er weer vanaf, want volgens hem gaat het om de mensen en niet om de regels. Mooi gezegd, maar werkt het ook zo. Meneer Jukkema, u bent onderzoeker ouderenzorg aan de Hogeschool Windersheim... en gisteren bent u gepromoveerd, al een beetje bijgekomen van het feestje. Ja, prachtige dag gehad en goed bijgekomen. Oké, okay, nou straks horen we graag van u waarom die protocollen allemaal weer in de brullenbak kunnen. Het mag het een onsje meer zijn van onze slagers, kaasboeren en andere maatgevers staat sinds gisteren in een heel ander licht. Toen het namelijk bekend dat een kilo eigenlijk geen kilo meer is. Hoe dat zit gaat Mark Pieksma ons straks vertellen. U bent van het Nationale Meetinstituut VSL. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, bent u verantwoordelijk voor die stickertjes die je ziet op weegschalen en zo? Is dat uw werk? Dat is uh, het werk van een, uh, een ander onderdeel van, uh, van ons bedrijf. Een zusterorganisatie. Oké, okay, maar u controleert dat. Nou, dat, heet, dat bedrijf heet Verrespect, die doen de controles. Wat dat doet kost. u dan? Wij beheren de nationale standaarden. De meters, de kilo's, de secondes, meetopstellingen daarvoor. Okay. En die zitten allemaal in laadjes, denk ik dan? Nou, niet in laadjes. <laughs> ze, zijn vooral, ze zijn vooral complexe meetopstellingen. Oké. Okay. Heb je de morele plicht om te zorgen voor je ouders als die oud en zorgbehoevend worden? In andere culturen zeggen ze meteen ja, maar hoe denken wij Nederlanders daar ten diepste over? Daarover praten we straks met filosoof Jan Vossenbosch. Jan, zou je zelf een uh, kangrooewoning kopen voor je ouders? Nou, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Ik heb zo'n prachtige woning en net zonder verbouwd. <laughs> dus, dan ik kan weer niet op... over rond te verhuizen. Oh, okay. Heel principiel. Mijn moeder zit in een heel leuk verpleeghuis. Dat oh, is dus een goed verpleeghuis of een verzorgingshuis, moet ik zeggen. Okay. Goed geregeld. Dichter bij de dag is vandaag Hans Mirk. Aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag aan een van de gasten of wilt u reageren, ga dan naar de website Nu Mail naar ditistedag.eu.nl of uh, doe mee via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. Maar we beginnen even in Den Haag, want zojuist is in de Tweede Kamer het debat begonnen over de politiemissie naar Afghanistan. Voor ons zit bij dat debat Wilco Boom van de NMS. Wilco, goeiemiddag. Goeiemiddag Thijs. Nou, het debat is net begonnen, dus heel veel spannend zal dat nog niet gezegd zijn. Hè? Nee, nee, nee. Het is uh, tot nu te luisteren naar Adso Nicolai van de VVD. En het is natuurlijk niet echt een verrassing dat die partij uh, waarschijnlijk wel voor het, uh, voor het sturen van die missie gaat stemmen. Ja. Spannend is natuurlijk, wat gaan GroenLinks, D66 en de ChristenUnie doen? Ja, klopt. En uh, uh, die, die, die, die partijen die hebben steeds grotere bezwaren tegen de, tegen de missie. Dat geldt. Voor vooral voor GroenLinks en voor de ChristenUnie. En uh, interessant om te weten is misschien dat er gisteravond... op verzoek van die fractieleiders van die drie partijen... nog contact is geweest met Mark Rutte. En voor wat betreft Jolande Sap van GroenLinks, de fractievoorzitter van GroenLinks... Um, is het een soort laatste kans voor Rutte om uh, tegemoet te komen... aan de bezwaren van haar partij. Luister maar. Ik zeg dit. Kijk, Mark Rutte staat wat mij betreft echt met de rug tegen de muur. En als hij op een of andere manier deze missie doorgang wil laten vinden... maar dan zal die gewoon een enorme beweging naar ons toe moeten maken. Anders zit het er niet in. Hebt u contact opgenomen met Rutte of was het zijn initiatief? Het was mijn initiatief. En waarom hebt u dat genomen? Omdat ik hem wilde laten weten en gewoon echt wilde laten uitleggen... Met welk, of ik wilde hem uitleggen met welke passie wij deze bezwaren voelen. En hem ook laten weten dat er echt met dit voorstel... geen ja van de GroenLinks-fractie in zit. Met dit voorstel zal die op ons nee stuiten... En heeft, u, heeft hij u de indruk gegeven dat, hij, uh, dat er nog zoveel ruimte in zijn voorstel zit... dat hij aan uw bezwaren tegemoet kan en gaat komen? Nou, dat zal het debat vandaag leren. Hij, hij heeft u niet die indruk gegeven? Nou, ik heb wel de indruk dat het goed is dat ik hier vandaag ben... en dat het goed is dat ik heel scherp mijn bezwaren en mijn eisen neerzet. Maar verwacht u dat hij nog zoveel ruimte heeft... dat hij aan uw bezwaren tegemoet kan komen en dat hij dat ook wil? Dat zal echt het debat vandaag moeten leren... Ja, wat uh, SAP betreft zal het debat dus moeten leren... dat uh, of, of Rutte zoveel ruimte heeft en, en, en wil geven... dat hij uh, ja, zeg maar de missie nog enigszins gaat uitkleden... om tegemoet te komen aan de bezwaren van GroenLinks. GroenLinks vindt het karakter te militair. Vindt ook de kans te groot dat we daar paramilitairen gaan opleiden... in plaats van echte politiemensen. Uh, dus nou ja, Rutte zal veel moeten doen om haar over te halen. Uh, voor wat betreft Alexander Pechtel, de fractievoorzitter van D66... die uh, toonde zich zojuist aan vlak voor het begin van het debat nog wat optimistischer. Ook hij heeft dus gisteravond contact gehad met Rutte. En hij heeft meer hoop dan sap dat ze er nog uitkomen. Luister maar naar Pechtold. Nadat we alle informatie in hoorzittingen en, en briefings gekregen hadden... en gisteren ook nog een besloten deel over het MIVD-rapport... heb ik wel contact opgenomen met het kabinet... om een uh, belangrijkste vragen ook daar neer te leggen. Omdat ik het en, uh, vond dat het kabinet ook een eerlijke kans moest krijgen... om die vragen vandaag ook te beantwoorden. En heeft de heer Rutte u toen de in indruk gegeven dat uh, hij zoveel ruimte heeft... Uh, dat hij aan de bezwaren in de Kamer tegemoet kan komen? Uh, zo, zo werk ik niet. Ik heb de afgelopen dagen veel informatie gekregen van het kabinet. Ook van anderen. Daar hebben we ook als Kamer zelf om gevraagd. En daarna heb ik de heer Rutte het signaal gegeven... dat er voor D66 een aantal punten zijn... die in het debat vandaag en morgen uh, heel helder moeten worden... Uh, om onze uiteindelijke standpunten te kunnen bepalen. En welke kant gaat het nu op, denkt u? Ik, ik sta met een positieve grondhouding tegenover deze missie. Ik heb alleen nog wel een aantal vragen. Ja, dat was dus Alexander Pechtold met een positieve grondhouding. En wat hem betreft uh, zijn er dus nog volop mogelijkheden. Terwijl uh, Jolande Sap zegt, uh, Rutte staat met de rug tegen de muur. Dus het, is, het wordt echt heel erg spannend of het vandaag en uiterlijk morgen gaat lukken voor de premier... of hij een kamermeerderheid weet mee te krijgen. Want ja, zoals bekend, CDA en VVD zullen het wel steunen. Maar omdat de PVV de getoogpartner van het kabinet uh, tegen de missie is... heeft uh, Rutte voor Groenlicht ook de steun nodig van uh, D66 en GroenLinks en de ChristenUnie. Ja, Wilco, jij loopt daar rond, jij spreekt iedereen. Denk jij dat het kabinet kan bewegen? Denk je dat er een beweging van Rutte in de richting van mevrouw Sap uh, in de pijplijn zit? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk niet reëel? Nou, Ik kan me voorstellen dat er op kleine onderdelen uh, nog wel iets wordt uh, gewijzigd aan het, uh, aan het huidige missievoorstel. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er heel veel ga aan gaat veranderen. En uh, ja, als dat niet gebeurt, dan uh, gaat het waarschijnlijk niet door. Nee. Oké, okay. Wilco, we horen je straks uh, vast opnieuw. Dank je wel voor dit moment. We gaan uh, naar Egypte. Gert-Jan Segers, gisteren teruggekomen uit Egypte... ook enige jaren in Egypte gewoond. Jij zei net, dit is een hele ongebruikelijke demonstratie. Wat ik heb gezien in het verleden waren altijd kleine demonstraties. Nou, deze was groot. Dus het is ook een spannende situatie? Kunnen we ja, absoluut. Uh, normaal is de angst altijd veel groter. Dus uh, mensen zijn geïntimideerd door enorme politiemacht... door een, een, een almachtige regering die uh, nou ja, alles lijkt te kunnen controleren. Die mensen echt onder de knoet houdt. Uh, maar nu was, was, was de boosheid of misschien ook wel de hoop op verandering... Uh, voor het eerst groter dan de angst. Um, en nu is het inderdaad ja, eigenlijk drop of de ronde voor, uh, voor het regime. Als er nu de demonstraties van vanmiddag... die nu sporadisch weer uh, aan het beginnen zijn, zag ik... Um, als ze nu ze, um, die eronder kunnen krijgen, dan zouden ze de, de situatie nog uh, nou ja, onder controle kunnen, kunnen houden. Maar niet op de lange termijn. Nee, Mubarak is al erg lang aan de macht in Egypte. Hij heeft ook een, ook een zoon die uh, dan mogelijk zijn opvolger zou zijn. Kan hij hiermee dealen? Heeft hij in het verleden laten zien dat hij dat in de hand zou kunnen houden? Nou, Het is nog nooit eerder zo, zo spannend geweest. Er was sprake van dat zijn zoon uh, de macht zou overnemen. Dat hij dus de opvolger van zijn vader uh, zou worden. Maar ik denk, na nou, wat er gisteren is gebeurd. Ik denk dat dat nu echt uitgesloten is. Dat zullen mensen nooit accepteren. Hè? Dus dat een familie eigenlijk het, het, het land als een soort persoonlijk bezit, privébezit beschouwt. Ja, dat, dat, dat, zal echt, dat is nu echt een, een brug te ver. Dus ik denk dat er gisteren een streep uh, door de kandidatuur van Gamal Mubarak, de, de zoon van, van deze president, is gegaan. Ja, en de, en, de, en de oude man is 82. Uh, er gaan stemmen op om hem nog een keer te kandideren... voor de verkiezingen in november, presidentsverkiezingen. Dat mag eindeloos daar? Nou ja, het is al eindeloos, is, het, uh, is, het, uh, is, het, uh, is hij iedere keer voorgesteld. Maar de, de wet een... heeft geen termijnen van 12 jaar of 3 nee, keer? Of... Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Hij was, daarvoor was die vicepresident. Uh, hij vicepresident. In 81 is hij na de moord op Sedat uh, uh, aan de macht gekomen. Sinds die tijd zijn er ook, is er ook uh, de noodwet, is, uh, of de, de noodtoestand, is van kracht. Dus daar waren die demonstraties ook tegen gericht. Ja, hij heeft onbeperkte macht. Hm. En in de wanhoop van de kliek rond hem heen, is het nu zoiets van ja, dan nog maar een keer... Mubarak, de, de oude baas. Want er is geen alternatief. En de zoon, ja, dat zal hem, dat zal hem toch echt niet worden. Nee. Er waren, in januari waren er ook al demonstraties. Toen ging het met name om de koptische christenen... Ja. die protesteerden tegen aanslagen die op hen werden ja. gepleegd. Heeft dat iets met elkaar te maken? Nou, enigszins wel. Toen, dat was ook ongekend. Dat christenen die eigenlijk de meest nou, deemoedige... rustige burgers van, van Egypte zijn... dat die zo ontzettend kwaad waren op, op hun overheid... Ja. Dat die zo Deed ...om hen uh, te beschermen. Dat zij voor het eerst zo massaal de straat op gingen. Er zijn ook stenen geworpen, rellen geweest. En daar hebben de, uh, democratie, uh, pro-democratie betogers... ...sloot zich daarbij aan. Dus zij kregen steun al van de bewegingen... ...die nu ook achter deze demonstraties ja. zitten. Dus er was wel sprake van een soort uh, coalitie. En het bijzondere nu ook is... Uh, ...dat beide spanningen tussen moslims en christenen... ...dat het tot nu toe dat het nog geen, nog geen factor is. Nee, dus het, je kan zeggen dat de mensen van nu... die putten misschien hoop uit, die, uit die, het feit dat die kopten... ook al in opstand kwamen in, ja. in januari. Wat, wat voor mensen gaan nu de straat op? Als ik beelden zie, zie ik vooral jonge mannen. Klopt dat? Uh, ja, maar het, da, uh, ook vrouwen, jong en oud, uh, arm en rijk... Uh, christen en moslim. Uh, dus het is, wel, het is wel heel erg breed. Dus Ik heb, ik heb in ieder geval berichten gelezen... dat het, uh, dat wel heel, heel, heel breed is samengesteld. Want hebben ze het slecht daar? Wij denken altijd, nou ja, die ja. barak is geen democraat... maar dat is nog niet zo'n slechte dictator. De, de, die, kan je, die kan je hebben. Of is dat een heel verkeerd beeld dat wij hier van hem hebben? En, en dus ook ja. van de omstandigheden in het land? Maar uiteindelijk zal het, is, het, is het niet alleen een financiële kwestie. Het is niet alleen, eh, heb je het materieel goed of niet? Want dat hebben ze wel? Um, een deel wel. Er is een, een, een groeiende middenklasse. Er is een, een uh, rijke bovenklasse. Uh, het opleidingsniveau stijgt. Dus dat, maar goed, er is ook een hele grote arme uh, onderklasse. Maar waar het nu op neerkomt is... Is er enig respect voor de individuele burger? Word je fatsoenlijk behandeld door de politie? Hm. Heb jij gewoon rechten? Kun je naar een recht toe gaan? En heb je recht op eerlijke rechtsvorming? En dat is nu niet het geval. En dat geval. is niet, absoluut niet. Het is een politiestaat. En je weet dat uh, wat je ook procedeert... uiteindelijk zal de regering altijd gelijk krijgen. Ja. In vergelijking met uh, Tunesië heb je in Egypte natuurlijk de complicerende factor... dat je daar de moslimbroederschap ja. hebt. Dat zijn uh, behoorlijk fundamentalistische moslims. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat die ook in dit gat willen springen. En dat die denken, nou ja, als dit regime verdwijnt... kunnen wij misschien eens wat... Uh... Nou, Ik was erg blij dat zij volgens nog niet in dat gat sprongen. En vanuit hun perspectief kun je zeggen dat dat vrij dom is geweest. Dat ze die kans aan zich uh, voorbij hebben laten gaan. Um, maar nu zag ik een oproep om naar het uh, vrijdaggebed van aanstaande vrijdag... om dan weer massaal te gaan uh, uh, demonstreren. Ja, en dan krijgt het alweer veel sterker een islamitisch uh, karakter... dan wat het nu heeft. Want Tunesië was inderdaad uh, seculier. Deze... Demonstraties waren ook uh, seculier, dus dat wordt echt heel breed samengesteld... met één roep, democratie en vrijheid. Ja, respect maar, voor burgerrechten. Ja. En ik kan me voorstellen dat de bevolking dat wil... maar die moslimbroederschap die zit niet op democratie en vrijheid te wachten, toch? Of wel? Um, ik denk dat ze, zolang democratie hen helpt, hun zaak helpt... dat ze heel erg voor um, democratie zijn. Dus als er morgen vrije democratische verkiezingen zouden zijn... Dan zouden zij een enorme factor van betekenis worden. In zouden ze winnen dan? Uh, ik denk niet direct winnen. Ze zullen geen, uh, geen, geen meerderheid krijgen. Maar wel een hele grote factor zullen ze zijn. Dus uh, zolang het in hun straatje past... Zullen zij voor democratie zijn? Maar het zijn geen democraten in hart en nieren. Want uiteindelijk gaat het hen om invoering van de sharia. en een islamitisch uh, Egypte. Ja, en, hoe... en dat is wel het hele spannende nu. En hoe groot deel van de bevolking wil dat dan? Hoe groot deel van de bevolking staat dan achter zo'n moslim? Ja, dat weten we niet. Dus dat nou. is natuurlijk, je weet heel weinig. Uh, uh, er zijn geen enquêtes. Er is niet uh, uh, die mate van vrijheid. dat mensen daar vrij over kunnen uh, spreken. En wat, wat spreken. proef jij dan als je mensen spreekt, mensen nou, die jij dit, kent? Kijk, zij, um, uh, hun, hun slogan is: islam is de oplossing. Nou, iedereen ziet het probleem. En het, voor een heel groot deel is het een heel gelovig volk. Religie is, is uh, belangrijk. Ja, dus die slogan die, die, die is, die is voor hun goud waard. Maar, maar wat moet je dan hopen uiteindelijk? Ja, hopen dat het seculier blijft. Dat het echt een, een, een brede coalitie blijft. Maar wel dat Mubarak uiteindelijk weggaat, dat de verkiezingen komen. En je zegt dat het zou goed kunnen gaan. Dan zou je daar een ja. stabiele democratie kunnen krijgen op den duur. Of is dat een irreële wens? Nou, um, um, wat je nodig hebt voor een democratie is een, wat uh, met een mooi Nederlands woord heet, een civil society. Je hebt gewoon vakbonden nodig, je hebt partijen nodig, groepen die zich organiseren die verantwoordelijkheid dragen. Die H is er gewoon niet. Dus in, in die 30 jaar van uh, Mubarak is alles tussen Mubarak en uh, het volk op straat, is er gewoon tussenuit gesloopt. Maar dan kan je ook niet verwachten dat je dat binnen een jaar in stand brengt. en dat is het probleem. Er is geen alternatief. Er staat niet, er is uh, wel enige hoop geweest dat de, de, het hoofd van het uh, atoomgenootschap, Baradij. Uh, die kwam terug naar Egypte, dat dat nou ja, een alternatief zou zijn. Maar dan heb je nog één iemand. Je hebt geen uh, democratische, opgeleide mensen... die uh, uh, vrijheid zullen dienen, die in staat zijn... Om een, uh, om een land op een nieuwe manier te besturen. Dus ja, uh, ik weet niet wat je moet hopen. In ieder geval hopen dat op de lange termijn deze kliek inderdaad weggaat. Want het is funest en ze houden het niet. Op de lange termijn is dit een onhoudbare situatie. Maar ik denk dat het uiteindelijk in het, in het belang van het land is... omdat geleidelijk te laten plaatsvinden. Um, en dat nou ja, er ruimte komt voor oppositiepartijen. Want die zijn er geweest, oppositiepartijen. Ja, maar die is... zijn van meet af aan altijd direct uh, ja, gewoon de kop afgehakt. Ook geen mensen in het buitenland in ballingschap... die dan terug kunnen keren en iets, iets zinvols nee. kunnen doen? Ook niet, nee. nee. Meneer Voorsterboot? Nou ja, ik vond het me af hoe spannend dit ook... in verband met de zogenaamde domino-hypothese is. Dat er ook andere landen in het Midden-Oosten... eigenlijk in soortgelijke situaties zijn. Saudi-Arabië, Syrië bijvoorbeeld. En dat zich dus als, als Egypte valt, zal ik maar zeggen. Ja. Dat, dat, dat dan de situatie in het Midden-Oosten echt grondig zal veranderen. Maar ik denk dat de situatie grondig gaat, um, gaat veranderen. Hoe dan ook. Hoe dit, hoe dit ook nu op de korte termijn um, zal aflopen. Tunesië is het voorbeeld voor de hele Arabische wereld... dat de verandering die onmogelijk leek dat hij nu mogelijk bleek Hoorde te zijn. je dat ook in Egypte toen ja, je daar absoluut. was? absoluut. Zonder, uh, zonder Tunesië was er gisteren geen massale demonstratie hmm. geweest. Want er zijn al zoveel groepjes geweest... Nou, en dat waren die spreekwoordelijke 150 uh, demonstranten... die weer de straat op gingen. Maar nu hebben ze gezien, als je dapper bent... als je die straat op gaat, uh, je houdt voet bij stuk... dan kun je uiteindelijk een almachtige president... zoals Ben Ali, kun je uiteindelijk op het vliegtuig naar saudi arabië krijgen. Dus ja, dit zal, dit zal nog heel lang zal dit het lichtende uh, voorbeeld zijn. Wat zeggen en de vrienden? Angst van, van... De vrienden die jij gesproken hebt de afgelopen week? Nou, die waren eigenlijk heel sceptisch. En ik denk dat iedereen verrast is door de omvang van gisteren. Door de omvang van de demonstraties. Dus die waren heel sceptisch. zeiden van uiteindelijk, deze overheid is sterker. Uh, uiteindelijk hebben wij ietsje meer vrijheid dan uh, Tunesië. Dus de overheid laat mensen toe om te schelden. Maar laat niet toe om uiteindelijk te demonstreren en de straat op te gaan... En wat je gisteren hebt gezien is dat tienduizenden mensen wel de straat op gingen. Dus Egyptenaren zijn uh, eigenlijk verrast door zichzelf. Ja. Goed, nou we gaan afwachten hoe het vandaag en de komende dagen zich gaat ontwikkelen in Egypte. Dankjewel, Gert-Jan Segers. Ben je afhankelijk van het short budget? ligt je hele dagen in bijama te bed. Zwaar onderbetaalde personeel van goede willen, moet rond zeven uur de patiënt in bed tellen. Zo rond die tijd, gaat de zuster weer zeuren. Gaat die zelf te bed, of moet ik je erin beuren? En niet te moet je horen. Op deze manier laat de bejaarde in een sopkaas horen. Het is een schande. Ja, meneer Jukema, het is een beeld wat wij op dit moment een beetje hebben van de oudere zorg. Het deugt allemaal niet. Het is een rap uit het tv-programma Man bij het Hond van het duo Jovel en Showvol. U kent het niet, zo te ik zien. Ik ken het niet, ik ben verrast. Heeft door u er tien jaar op gestudeerd en, ja, en zo'n cultuur-uiting heeft u gemist? Ja, dat is <laughs> toch wel heel... Uh... Schotwerkelijk. Ja, ja. Op zijn de, mooist gezegd. Ja. Wat heeft u precies onderzocht in die tien jaar? Uh, wat ik heb gedaan is een, uh, een nieuw verhaal over uh, verpleeghuiszorg uh, verteld. Ik heb met mensen gesproken. Ik ben in verpleeghuizen geweest. Ik heb met uh, collega's gesproken, met collega-verpleegkundigen. Van nou, hoe gaat die zorg nu? Uh, wat, wat vind je er goed aan? Wat vind je er minder goed aan? Uh, daarnaast heb ik ook. Uh, en wat kwam daaruit? Uh, nou. Wat, dat werd ook in de inleiding al werd dat gezegd... Van het is voor verpleegsters vaak heel lastig... dat ze voortdurend onder druk staan om, ja, om zeg maar de dag door te komen. Er zijn veel verpleeghuisbewoners met weinig mensen... die verzorgd moeten worden. Een toiletbezoek mag 2 minuten 15 duren, las ik ja. ergens. Dat is ja. per, bejaren, per verzorgingshuis ja. vastgelegd in tijdschema's. Ja. En zo zijn er nog tientallen andere zorghandelingen... zijn allemaal uitgedrukt in maat, maat en getal... En uh, nou, dat, dat zal zijn geschiedenis hebben waarom dat zo is gebeurd. Ja, maar, maar dat weet u vast. Waarom zijn we daarmee begonnen? Waarom, nou, Ik denk ook die enorme, uh, de laatste 10, 15 jaar... die enorme hang naar controleerbaarheid en beheersbaarheid. Maar dat was omdat het soms ook niet goed ging, toch? Nee, maar het, het is natuurlijk wel frappant dat de oplossing wordt gezocht... Eh, met behulp van methodieken, met instrumenten... waarvan ik denk, ja, maar daar wordt de aard van het probleem eh, niet mee eh, aangepakt. We zou je is... bijna doen, meneer Pieks, maar laat het allemaal. Ja, ja. Oh. Ja. Maar is de aard van het probleem niet eigenlijk... dat er gewoon te weinig mensen zijn, te weinig handen aan dat bed? Dat is een deel van het probleem. Dat is ook wel bekend. Van dat, er, dat er zijn veel verpleeghuizen die te maken hebben met te weinig verpleegders die dit werk willen doen of kunnen doen. Uh, maar het heeft ook mee te maken ja, welke handen staan dan uiteindelijk aan het bid? Uh, wie verleent de zorg? En wat mij betreft zou het gesprek daar nu over, meer over moeten gaan. Ook in, he, in, de, in Nederland over... Ja, maar wie laten we nu voor deze hele kwetsbare en afhankelijke mensen zorgen? En, Waarom moet daar het gesprek over gaan? Dat doen toch gewoon verpleegkundigen, zou je zeggen? Uh, omdat uh, de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de mensen... die in het verpleeghuis wonen schromelijk wordt onderschat. Het wordt niet serieus genomen. We vinden het blijkbaar uiteindelijk niet echt een issue. Want uh, he, ook al uh, claimt een aantal politieke partijen nu wel... dat de uh, oude zorg moet echt beter En er worden ook grote programma's zijn er nu gestart om die oude zorg te verbeteren. Maar als we niet willen zien dat de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van deze mensen zo groot is... dat het antwoord in termen van... hoe kunnen we deze mensen nog een menswaardig bestaan eh, geven... als dat antwoord alleen maar in mate en getal mm. wordt gezocht... in plaats van hoe kunnen we dit met behulp van deskundigheid eh, beantwoorden... dan is er nog wel een lange weg te gaan. Ja, want u zegt, wat mij opgevallen is dat die ouderen die daar wonen... veel afhankelijker zijn dan we dachten? Ja, en die afhankelijkheid ook als, een als uh, de afhankelijkheid ook om tot je recht te komen. He, je hebt een leven lang, uh, heb je op een bepaalde manier je leven geleid... je ja. hebt een vorm aangegeven, er zijn mooie dingen gebeurd... hele verdrietige dingen, sommige dingen zijn gelukt... sommige dingen zijn niet gelukt... en dan kom je, sommige mensen, van de ene dag op de andere dag... in het verpleeghuis, en dat is een soort radicale breuk in je leven. Ja. En dat wordt te weinig uh, gevoeld of het gerealiseerd? Gerealiseerd, ja. dus ja. He, de, de, de breuk wordt nu opgelost met, nou ja, minuten ja. Terwijl het, wat mij betreft, gaat om zorg die mensen tot hun recht laat komen. Maar u zei net, het hangt er dus ook vanaf wat voor handen er dan aan het bed staan. Maar dat zijn toch gewoon bejaardenverzorgers verzorgers en verpleegkundigen? Of, of is daar ook nog iets anders in te verzinnen? Nou, er zijn ook eh, steeds vaker zijn het, eh, niet geschoolde werkers in de zorg. Hè, omdat er, ja, het, zo wordt het dan genoemd, het werk moet worden gedaan. En het werk moet worden gedaan, is in termen van mensen moeten, eh, moeten verzorgd worden, ze moeten eten krijgen, ze moeten aangekleed worden. En dat zijn natuurlijk al zodanig kun je dat zien als hele eenvoudige handelingen. Ja, iedereen die kleedt zichzelf aan en iedereen die geeft eten... en daar, daar hoef je niet echt een opleiding voor te volgen... Dus zo wordt er, als het ware, op een hele primitieve manier... zou ik bijna willen zeggen, nagekeken. Gent-Jan? Ja. Ja, is het niet heel uh, armoedig om bij waar bij, bij, bij mensen... alleen maar te kijken naar een overheid die dan alles regelt... en dan, ja, tot in de minuut daarna alles voorschrijft? Is dit gewoon niet een kwestie van uh, familie die slecht voor hun ouders zorgen? Of, of in ieder geval, hè, schieten, we, schieten we daarin niet tekort? Nou, dat is natuurlijk ook interessant... Hè, wat uh, mijn buurman Forstenborst daar straks over zal zeggen. Kijk... Inderdaad, het is een tijd geweest dat uh, nou, je, je kon niet meer voor jezelf zorgen. Of, uh, en dan kwam je uh, in een verpleeg- of verzorgingshuis kwam je te wonen... en de overheid zorgde wel voor jou. Ik denk dat dat ook een opvatting is van zorg... Uh, die uh, geen recht doet aan wie mensen zijn. Mensen zorgen altijd voor elkaar. Dus waarom zou opeens de overheid dat dan moeten doen? Uh, uh, nu zitten we dan wel in een verandering dat de overheid zich terugtrekt in die, hè, in die zorg voor ouderen. En zal er wordt er meer en meer een beroep gedaan op vrijwilligers en familieleden. Uh, maar kijk, als iemand zich niet meer kan uitdrukken met woorden. of iemand grote gedragsveranderingen uh, laat zien. dan is het al niet zo gemakkelijk om voor je ouder te zorgen. Nee. of voor je buurman of Even voor je Even naar de buurman. kern van uw betoog van gisteren. Wat moet er gebeuren? Hoe zou het anders moeten? Wat moet er gebeuren? Ik denk dat we, dat, en dat is mijn verhaal, moet gehoord worden. Dus ik ben blij met uw uitnodiging. Dat is het we... belangrijkste dat moet gebeuren, is dat mijn boek door iedereen wordt gelezen. Ja, ja omdat het gaat... Maar het nou in een paar de... zinnen wat erin staat. Wat moet er in de, aan, aan die bedden gebeuren, in die verzorgingshuizen? Nou, wat heel belangrijk is, dat er geluisterd wordt naar mensen. Wat beweegt hen? Wat Want dat had... gebeurt niet, uiteindelijk hey, de, niet. Ik heb dat toch weinig gezien. Er wordt, he, worden een soort routines afge, afgedraaid van... Uh... En dat kan ook de routine zijn van... Ja, maar ik weet dat meneer de Jong altijd om uh, half acht gewassen wil worden. Maar dan denk ik wel eens, ja, misschien wil hij het op vrijdagmorgen niet. Maar we hebben nu gehoord, vol, volgens mij pas in het parlement... Bij, van de staatssecretaris heeft gezegd... we gaan allemaal individuele behandelplannen ja. maken. Dan kan je zeggen hoe vaak je gedoest worden, wanneer, waar en meer van dat soort dingen. Ja. Dus, zijn we er dan? Nee, want voordat het is, dan wordt het keurig in de intake gedaan. Hè, met de eerste week van als iemand in het verpleeghuis komt te wonen. En dan wordt het wekenlang, worden die vragen niet meer gesteld. Dat gebeurt nu ook al. Hè. Ze, er zijn ook al individuele zorgplannen, zorgleefplannen. Dat zijn allemaal niet zo, zulke nieuwe dingen. Maar Ik, maar ik is, zit ook te denken... Ja, misschien moet die meneer niet zeuren... dan moet hij misschien maar een keer op het moment wassen, gewassen worden... dat het liever niet wil. Of gaat ga dan over een grens als ik dat zeg? Nee, want dat is natuurlijk ook... en dat is de ingewikkeldheid van een verpleeghuis. Je woont daar ook in een groep. Er is ook een organisatie die draaiende gehouden ja. moet worden. Dus dat vraagt ook om procedures en om richtlijnen. Dat, dat kan ook niet anders. Maar ik zou willen dat die richtlijnen en de routines... in dienst komen te staan. He, om het maar even zo te formuleren in van... ja, maar komt met deze richtlijn, deze mens, wel tot zijn recht. Ja. Wordt hij wel recht gedaan in zijn uniciteit? Maar dat lijkt me vooral een mentaliteitsverandering. Mentaliteit, maar ook kennis. Eh, hè? Want je kunt maar mensen tot zijn recht laten komen... met die grote, ingewikkelde problematiek... als je kennis voor zaken hebt over voeding, over bewegen over uh, uh, gedragsveranderingen. Ja, maar u zegt eigenlijk, dan moet er dus meer geschoold personeel gaan werken. En dat uh, is duurder. En dan gaan de kosten van de zorg weer omhoog. En dat kan dan juist ook weer niet. Ja, maar ik heb ook wel het idee van het mantra van meer handen aan het bed. Hè? De, de, de, ja, dat kost ook geld. Misschien kunnen er ook minder handen aan het bed... die uh, beter zijn opgeleid. En uh, tot efficiëntere, maar misschien ook wel afgestemdere zorg komen. Hm. De oplossing moet niet alleen gezocht worden in... ja, maar als er maar meer handen zijn, dan komt het wel goed. Nee... Ik zou graag willen dat er ook meer hbo-opgeleide verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg komen te werken. De hbo-opleidingen hebben daar ook programma's voor ontwikkeld. Daar wordt ook op, op, op Twitter nu over gejuicht. Ik pleit voor meer hbo vers in de oudere zorg, zegt ja. Bartine Achterers. En dat klopt. En dat de hbo-opleidingen, de hbo-verpleegkundeopleidingen hebben die handschoen ook opgepakt. Dan blijkt vervolgens, en dat, en dat wil ik toch ook de brancheorganisatie... toch wel wat eh, als het ware opnieuw oproepen... van ja, maar dan moeten er vervolgens wel banen zijn in een verpleeghuis. En daar ontbreekt het dan vervolgens eraan. Dan blijkt weer dat de carrièreperspectieven voor die verpleegkundige... die zo'n zo opleidingsprogramma heeft gedaan, weer beperkt. Dus het is een complex van opleiding, individuele organisaties... maar ook organisaties. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praat van deze tafel. Verder met de mannen. Ja, het zijn allemaal mannen vanmiddag. En dan gaat het onder meer over de vraag of het een onsje meer mag zijn... bij de slager of bij de kaasboer en hoe dat zit. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Op de A13 is een ongeluk gebeurd met twee schoolbussen en een vrachtwagen. De Tweede Kamer wil weten hoe het zit met de corruptie en de omkoping in Nigeria. Nu op nummer 1. Koendous is te onveilig en beide partijen, GroenLinks en ChristenUnie... twijfelen ook nog eens aan de effectiviteit van de missie. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Eerst het nieuws van half drie met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte staat met de rug tegen de muur. Dat zei GroenLinks-fractievoorzitter Sap voor het Kamerdebat... over een politietrainingsmissie naar Afghanistan. Volgens Sap moet de premier er een echt civiele missie van maken. Als Rutte deze missie wil laten doorgaan... moet hij een enorme beweging naar ons maken, zei de fractievoorzitter van GroenLinks. In Tunesië zijn in de chaos rond de val van president Ben Ali zo'n 11.000 gevangenen ontsnapt. Daarnaast hebben zo'n 2500 gevangenen amnestie gekregen. In de hoofdstad Tunis is het nog steeds onrustig. De oproerpolitie gebruikt het traangas om demonstranten uit elkaar te drijven. De provincie Zuid-Holland wil de OV-chipkaart volgens plan volgende week invoeren. De PvdA en SP vragen zich af of er niet beter kan worden gewacht met de invoering. Omdat gisteren bleek dat het saldo op de kaart makkelijk via fraude kan worden verhoogd. Volgens de provincie voldoet de kaart aan de normen en is het een goed betaalsysteem. En tennisser Rafael Nadal is in de kwartfinale van de Australian Open uitgeschakeld door zijn landgenoot Ferrer. Hij vloor kansloos in drie sets door een blessure aan zijn hamstring. En tot zover het nieuws van dit jaar moment. AMB ah, Verkeersinformatie. De rijbaan van de A13 is grotendeels weer open voor het verkeer. U hoorde het al in het nieuws over zich. Net na een ongeluk was die een tijd lang dicht richting Den Haag. Bij de knooppunt Ipenburg zat nu nog vijf kilometer file. De rechte rijstrook die blijft nog wel eventjes dicht, omdat het asfalt moet worden gerepareerd. Verder op de A10, de ring van Amsterdam, een korte file voor het Koenplein. Twee kilometer. Radio 1, dit is de dag. Ik vind het leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Hier aan tafel zitten Gertjan Segers, hij is net terug van een bezoek aan Egypte. Jan Jukema, die gisteren promoveerde op een nieuwe kijk op de zorg in verpleeghuizen. Mark Pieksma van het Nationaal Meetinstituut over de berichten dat onze kilo niet meer echt een kilo is. En met filosoof Jan Forstenbos bespreken we straks een actueel ethisch dilemma. Heeft u vragen aan onze gast Of wilt u reageren? Ga dan naar onze website, dit is de Mee discussiëren kan ook via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Ja, de kilo is geen kilo meer. Het internationale eikpunt dat bewaard wordt in Parijs... een stuk platina-iridium van een kilo is aan vervanging toe. Want hij is sinds 1889 50 microgram lichter geworden. Daarover spraken internationale wetenschappers deze week in Londen. Mark Pieksma, u bent van het Nationale Meetinstituut. 50 microgram, dat is toch helemaal niks? Nee, dat is inderdaad ook helemaal niks. Nee, dus... Misschien is de eerste boodschap ook wel dat... Uh... Ja, dat mensen in de dagelijkse praktijk zich geen zorgen hoeven te maken... of hun metingen en gewichten wel kloppen. ja want Er ligt dus een echte kilo in Parijs. En op basis van die kilo worden alle meetinstrumenten geëikt? Moet ik het zo zien? Ja, dit, dit is dé kilo voor de hele wereld. Dat is er eentje. Er zijn ook kopieën van gemaakt. Nederland heeft bijvoorbeeld nummer 53... En die, die is op, op uw instituut? Die zit ons, ja, op ons instituut. Die wordt bijzonder goed bewaard door mijn collega Inge van Andel. Heeft u hem wel eens gezien? Ik heb hem nooit mogen nee. zien. Nee? <laughs> okay. Ik, ik vind 50 microgram heel veel. Dat is 99,995. Ja, maar de, laten we zeggen, voor de, voor de dagelijkse praktijk maakt het niet veel uit. Overigens moet er ook nog bij zeggen dat uh, uh, die kilo in, in Parijs. Uh, die is dan wel wat lichter geworden ten opzichte van de andere kilogrammen. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk iets wat, wat uh, relatief uh, verschil. Het blijft nog steeds de kilo. Dus daarmee verschuiven in feite alle maten wereldwijd op. Ja. Dus, dus in de dagelijkse praktijk maakt het niet uit. De, nee. Als je een, een milligram uh, medicijnen krijgt toegedeeld, is het nog steeds in orde. Dus wat is het probleem dan eigenlijk? Nou, het probleem <lacht> zit ook wel, wel meer aan de, aan de wetenschappelijke kant, zou ik gaan zeggen. In de zin dat dit de laatste standaard is die stoffelijk van aard is. Aha. Het is nog een ding wat je kunt vastpakken. Mm. Ja. Daarom is die wel erg kwetsbaar. Als iemand op het idee zou komen om die platina-iridium-kilogram te stelen of een van de medewerkers laat hem uit zijn hand vallen... hebben we wereldwijd geen kilogram meer. Hm. Maar is er dan iets, dan kunnen we dat toch wel op een andere manier vaststellen? Of? Dat kunnen we zeker oplossen, want ik zei, we hebben heel veel kopieën. Weer, dus. ja. Maar hoe is dat met andere maten dan? Want dit is dan nou. de enige nog stoffelijke. Wat voor andere ja. maten zijn er en hoe worden die dan geëist? Een, een mooi voorbeeld is, is de meter. Dat was vroeger ook een stoffelijke maat. Eigenlijk een van de eerste definities van de meter... was nog gebaseerd op de omtrek van de aarde... Maar nou, dat, dat was ook in die tijd al een behoorlijk ingewikkeld proces om dat dan goed op te meten. Daar is later een, ook weer een platina-iridium-staaf uit voortgekomen. Dat was een echte meter, die kon je ook weer vasthouden. Mm -hmm. We hebben er ook nog zo eentje bij ons ergens in een kluis liggen, goed verstopt voor iedereen. Ja. En die, uh... Maar die was in de zomer altijd uh, langer of korter ja. dan in de winter. En die heeft eigenlijk hetzelfde probleem wat de kilogram nu nog heeft. Die is gevoelig voor temperatuur effecten, voor, uh, voor vocht. Maar is er geen stof die daar niet gevoelig voor is, dan? Die bestaat niet. Nee, eigenlijk wat je zou willen is dat je je, je standaarden, meestandaarden koppelt aan natuurconstanten. En met de meters is dat gebeurd, die hebben we gekoppeld aan de lichtsnelheid. En die is overal gelijk, overal in het okay. heelal. En dat zoekt u nu dus eigenlijk ook voor de kilo. Ja, voor Een de natuurconstante kilo, zou dat ook kilo. En is, is, is daar een. Daar zijn, uh, ja, daar zijn verschillende routes. Naartoe. Eentje uh, is weer een elektrische aanpak, een soort balansmeting waarbij je de kilo dan ook kunt koppelen aan natuurconstanten. andere, uh, een hele alternatieve route is om uh, de atoompjes te tellen. Dan tel je gewoon. En de ge het gewicht van een atoom is wel heel uh, constant in de natuur. Maar kan er dan ook één atoom kwijt zijn? Na hoeveel jaar is het? Na 120 jaar? <laughs> Ja, dat zou kunnen. Ook daar moet je. We moet ja, je... hebben hetzelfde probleem. Dat, nou, niet dat, hoeft, dat hoeft op die manier niet. Als je het maar steeds goed telt, dan kun je weer tellen of je de atomisch bent kwijtgeraakt. Wow. En, nou, en de bij de ook kilo weet je dat dus niet. Nee. Nou, dat is allemaal helemaal leuk en aardig dat we dat allemaal weten. Maar nu gewoon ga ik boodschappen doen. En dan kom ik bij de slager en bij de bakker. En dan wil ik, nou ja, vooral bij de slager gewoon inderdaad ook een kilo van die runder lappen. En niet 950 gram en wel betalen voor de kilo. Wat doet uw instituut? Hoe werkt dat? Uh, zoals, zoals in Nederland geregeld is, hebben wij een metrologiewet waarin is dat vastgelegd, uh, of er zijn een aantal dingen vastgelegd... A, dat er standaarden zijn. Uh, VSL, het uh, standaardinstituut in Nederland, is aangewezen om die standaarden te beheren. Dat is geen commercieel bedrijf waarschijnlijk? We zijn wel een zelfstandig bedrijf. Uh, zelfstandig geworden in de, in de hele house, zal ik maar zeggen. Van dat... Maar geen concurrentie? Er is maar één instituut? Ja, er in is dat doet. maar één instituut op ons niveau. Hm, maar wij maar... bieden wel, wel commerciële diensten aan, calibraties, zoals ze dat dan noemen. Okay. Het viel ook zo'n mooi woord, calibraties. Wat doe je dan? Um, uh, een, een klant van ons heeft een apparaat... Nou, zeg een massastuk. En hij wil graag weten of dat massastuk nog steeds de, de juiste waarde heeft. En een calibratie is niks anders dan het vergelijken van, van een artefact... van iemand met ons standaard en met de juiste waarde. Ja. En moeten al, al die winkels die dan uh, wegschalen bijvoorbeeld hebben staan... Moet, zijn die verplicht om uh, dat te laten eiken? Ja, er, er wordt in Nederland flink op toegezien. Een, een zusterbedrijf van ons, dat heet Verrespect, die doet dat soort uh, werk. Dat is een toezichthoudende organisatie. Die zijn ook helemaal door de overheid gefinancierd. Volledig onafhankelijk moet ik erbij zeggen. Die hebben uh, controleurs in dienst, die bijvoorbeeld uh, weegschalen controleren, maar die zien ook toe op, uh, op benzinepompen. Ja, maar wat, niet, en, en wat treffen die aan tijdens het controleren? Dat het over het algemeen in Nederland behoorlijk goed geregeld is. Hm. Dus dat... niet, niet 50 keer microgram minder. Op de nee, e -schaal. nee, maar uiteindelijk, kijk, de apparatuur waarmee zij op pad gaan... Uh, is, is weer uh, ge, gelinkt, zal ik maar zeggen, aan, aan onze hoogste standaarden. Ja. En wij zorgen ervoor dat het internationaal goed gaat. En mocht die, die kilogram, die 50 microgram uh, verschuiven... dan zorgen wij dat dat wereldwijd uh, ja, hetzelfde dat is en dat niemand er last van heeft. Maar dan krijgen wij minder kaas. Nee, je krijgt er geen meer voor. Nee, oh, oh, nee, nee. Ja, ik ah, moet zeggen, ik ben altijd een beetje slecht in cijfers, Gert-Jan. <laughs> nee, hoeveel, hoeveel stappen zitten er tussen, tussen dat, dat, dat ding wat in Parijs ligt... en inderdaad de weegschaal uh, in de supermarkt? Dat, dat, welke, welke stappen zitten er aan? tussen? Daar zitten verschillende stappen tussen. Dus, dus Parijs is, is dé kilogram. Ja. Nee, dat, dat, die is uh, oneindig nauwkeurig, zou je kunnen zeggen. Dat is er mijn eentje van, dat is hem. Wij... En met ons alle, alle zichzelf respecterende landen, zal ik maar zeggen, hebben Nationaal het Nationaal Meetingstituut. En die hebben ook een kilogram. Wij zorgen dat internationaal die kilogrammen kloppen. VSL binnen Nederland verzorgt weer de, de, de kilogrammen voor uh, calibratielaboratoria. Die verzorgen weer uh, de, de, de metingen richting nou, uh, in feite al, al metkamers uh, op de werkvloer. En uiteindelijk komt dat dan, middels controleurs, ook bij de weegzaam bij de. Wegzaal, hmm. bij de maar het zijn heel wat stappen. Ben je dan ja. nou gerustgesteld of niet? Ja, ja nou, ik denk dat er, dat er onderweg zomaar een paar milligram uh, de, uh, vanaf kan gaan. Of ja, het is, het is of inderdaad de wel de... zo. Hoe verder je komt. Of, in kun je zeggen, hoe verder je afkomt van, van, van VSL en richting de, de kaasboer gaat. Je, je wordt wel wat onnauwkeuriger, maar voor de consument is dat meer dan genoeg. Maar wordt er veel gefraudeerd mee? Zijn er echt verkopers die 900 gram verkopen voor een kilo? Ik denk dat je daar tegenwoordig niet meer onderuit komt. Er is dus een regelmatige controle. Iedereen wordt gecontroleerd daarop. Ja. Meneer ja. je vorst, de Nou ja, hoe vaak wordt dat ding dan gebruikt dat daar in Parijs staat? Maar? Want het lijkt een beetje. Op... Ik heb ook zo'n bordje hier, waak ik hè, met een <laughs> hond erop, maar die hond die is in feite niet nodig. Ja, hij hè. wordt heel goed bewaakt. Van, uh, ja, hij wordt bewaakt, ja. maar hij wordt nooit gebruikt. Ik bedoel van, uh, dat, dat, er, dat er gewoon op dat laagste niveau, zal ik maar zeggen een kilo er tegenaan ja. wordt gehouden, van oh nee, die klopt niet. Ja, dat is een hele goede vraag. Hij moet natuurlijk wel af en toe wel worden gebruikt... Um, de, de routine is dat ze in de jaren 50 in de jaren, en in de jaren 80... een keer een groot wereldwijd vergelijk hebben ge, gehad. Toen is die kilo in Parijs ook uit de kluis uh, gehaald. Allemaal heel voorzichtig, want als je met je vingers eraan zit... er blijft een vingerafdruk op, is die ook alweer uh, 50 microgram. Vooral. Is één vingerafdruk 50 microgram? Ja, iets in die orde van grootte zal het wel zijn. Oh. Dus het moet uitermate voorzichtig moet dat gebeuren. Er zijn ook hele procedures hoe je die kilogram netjes schoon moet maken. en dat soort dingen. Niet te schoon? Ja, ook weer niet ja, de wel dan al al al al al. Ja. ja en dacht, Dat geeft ook al aan dat het, dat het zo onhandig dat je een andere definitie natuurlijk, hoor. ja Dus je kunt het gewoon niet elke dag doen. Dan heb je iedere keer dit probleem. Nee. Omdat je dat klopt. Het ja. wij, het wij als, als VSO, wij doen het wel wat vaker. Onze, onze kilogram gaat eens in de vijf, tien jaar naar Parijs toe. Om dan daar te vergelijken met onze uh, hm. standaarden. Om in ieder geval zeker te weten dat in Nederland... Dat we toch wel goed zitten. Dan was er dus een conferentie in Londen om te praten over die kilo. Maar ik neem aan dat het ook over andere eenheden ging. Wat komt er dan allemaal zo ter tafel? Tijdens een conferentie? Nou, deze was, was behoorlijk uh, gericht op de, op de kilogram. Dit ging echt over uh, meet, uh, het meten van, uh, van gewichten. Ja. Uh, wat sterk leeft in de, de, de meetwereld, zal ik maar zeggen, is dat die kilogram ook echt echt verouderd is de definitie daarvan. Daar moeten we vanaf, dat moeten we net al doen. Ja, dus daar moet dus, op zoek gegaan worden in die natuur om iets terug daarvoor te vinden? Ja, nou, daarom zei ik al dat, dat tellen of, of die elektrische metingen, dat is daar een goed uh, pad voor. Ik moet er ook een beetje om lachen. Is, is het niet, ik bedoel, vindt u echt dat u zinnig werk heeft? <laughs> ja, zo. Zeg, Tijs. Ja, maar wat maakt het nou toch uit? Ja, dat, onze gasten nee, dat niet. maakt veel uit. Dat, het is zeer zinnig werk. Ik, ik zat haast te denken ook aan die discussie bijvoorbeeld over, over Tunesië en zo. Als er iets wereldwijd heel slecht geregeld is, is het wel wereldvrede en, en veiligheid in verschillende landen. Als er iets Heel goed geregeld is, is de <laughs> betrouwbaarheid in mate. En dus zullen willen het omdraaien dan. <laughs> nou, daar heeft jullie ook wel heel veel baat bij. zo maar kunnen. Maar wat maakt het uit, stel dat alle landen het allemaal anders zouden doen? Dus waarom, waarom zou dat erg zijn? Daar gaat op korte termijn gaat er niks mis. Nee. Maar op, la, op lange termijn, ja. als, als handel, of niet? Als die kilogram op lange termijn, als we het honderden, honderden jaren zo laten doorgaan, dan hebben we wel een probleem. Want dan beginnen we behoorlijk uit de pas te lopen. Hm. En dan? Dan krijg je nog 997 gram in plaats van een kilo kaas. Zo so was. Ja, dat, dat kun je je <laughs> afvragen. Maar aan de andere kant, je zou, voor diezelfde redenering kun je ook ophouden uh, als je benzine gaat tanken. En als je dat over 100 jaar je krijgt, er nog maar, maar 10% minder, dan wordt ook niemand blij van. Hm. Dus je wil wel zorgen dat het eerlijk is. En ook vanuit het wetenschappelijk oogpunt wil je zorgen dat alles wat je meet in de hele geschiedenis nog steeds vergeleken kan worden, ook met de historie die je hebt. En als alles verandert, dan is er niks meer ja. En nu zijn er deugende, deugende er landen hebben allemaal zo'n systeem. Zijn er ook niet deugende landen? Doen er ook landen niet aan mee? korea zit zitten in Egypte? <laughs> Noord-Korea ja, ja, ja. of zo. Egypte uh, is druk bezig. Uh, ik ben uh, zelf op moment ook bezig met, uh, in contact zelfs met Egypte, met hun standaardenlab. Die zijn ook druk bezig, onder andere met steun vanuit de Europese Unie, om nieuwe standaarden en meetstandaarden op allerlei gebieden te ontwikkelen. Maar ja, die hebben nu iets anders aan hand. Ja. Die hebben nu iets anders aan gehouden. Nieuwe lente. Tunesië was ook, ook aanbod. Ook die zijn druk bezig om hun, uh, hun meetinfrastructuur op orde te brengen. Daar hebben we net een project voor gekregen. En dat zat nu even op hold. Ja. En Noord-Korea, vroeg Helsbeth. Ja, hoe is het met Noord-Korea? En... Ik geloof niet dat ooit iemand daar binnen is gekomen vanuit de meetwereld. <laughs> nee. meet nee. is, uh, is er ook zoiets voor tijd? Een want, uh, is er, of uh, een, een, een eiking van hoe laat het eigenlijk is? Want ik had laatst een aardige gedachteflis, Maar een horloge die loopt altijd zeven minuten voor in verband met de treinen en zo. Toen dacht ik van, als ik nou op sterven lig en ik ga dood... dan heb ik eigenlijk nog zeven minuten te goed. Dat <lacht> het bij de horloge loopt. Kun je daar een antwoord op geven? Hoe laat is het eigenlijk? Even rekening ja, dat, met die Ook tijd. dat is internationaal weer heel goed geregeld. Het is afgesproken hoe we dat doen. De verschillende labs hebben klokken. Dat zijn heel nauwkeurige klokken. En die worden middels satellietsignalen allemaal met elkaar vergeleken. Zodat we steeds een continu de juiste tijd bijhouden. En af en toe ja, ja. wordt die ook gecorrigeerd. toch één seconde? Dan hebben we een schrikkelseconde. Ja, dan worden ook een schrikkelseconde ingevoerd. Maar dat is eigenlijk bedoeld om te zorgen dat de draaiing van de aarde. En hoe laat het uiteindelijk is op aarde dat het, het goed gekoppeld blijft aan de, aan de werkelijke tijd. Okay. Als ze die schrikkels konden niet invoeren, dan is het over een aantal duizenden jaren is het herfst in de, in de winter bijvoorbeeld. Mm -hmm. Moeten we ook niet ja, maar nou, meneer, meneer Pieksma, u heeft mij wel overtuigd hoor. Gaat u gewoon door. <laughs> ja, heel veel succes met, met, het belangrijke met u. belangrijke ja. werk. <laughs> Dank u wel. Luister naar dit is de dag op Radio 1. Could you be a, Could you be a movie star?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 Oh Michael Boublé, Hollywood. In onze wekelijkse rubriek over een actueel ethisch dilemma bespreken we, we vanmiddag een proefschrift met filosoof Jan Vorstenbos. U heeft het niet zelf geschreven, voor de helderheid. Voordat mensen denken dat u ook een feestje heeft gehad gisteravond. <laughs> dat was niet het geval. Er is een proefschrift geschreven over de vraag: heb je de morele plicht om voor je ouders te zorgen als die hulpbehoevend worden? In veel andere culturen is dat heel gebruikelijk. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik denk dat, dat uh, als er geen statelijke uh, overheid is die daar inspringt... dat dat gewoon de natuurlijke gang van zaken is in een, in een cultuur. En het is, dus, hier, uh, het is hier pas ontstaan uh, toen er verpleeghuizen en andere soorten... Ja, zoals op. heel veel zaken is in de 18e eeuw met de opkomst van de natiestaat en zo zijn allerlei voorzieningen en eikingsprocessen... professionele organisaties ontstaan. En dat heeft zich geleidelijk aan natuurlijk enorm uh, uitgebreid, zal ja. ik maar zeggen. En, Komt het veel voor dat mensen hun ouders in huis nemen? Nu ja, in het, Nederland? Ja, nou, dat, dat, ik weet niet precies de cijfers. Die staan ook op zichzelf. Ja, ik heb hier wat cijfers van, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar uh, er wordt in elk geval wel heel veel mantelzorg uh, bedre bedreven. Maar dat, wat dat precies inhoudt, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Maar als je ziet van dat bijna 4 miljoen mensen mantelzorg verlenen... dan is dat natuurlijk toch wel behoorlijk omvangrijk. Hoeveel zegt u? 4 miljoen. Ja, maar het kan ook zijn dat je eens in de week de planten water gaat geven ja, bij je ouders. Ja, als je een keertje bij je ouders op bezoek gaat, sociale, emotionele zorg en zo, daar valt wel heel veel onder. En dat ja, ja. is in het algemeen met dit onderwerp, van dat je altijd heel erg naar de situatie moet kijken. Van, van de mensen, van de, van de behuizing, van het probleem wat zich voordoet en dat soort zaken. Dus het is wel lastig om daar in algemene termen van dit is je plicht over te praten. Ja. En komt het nou dat dit een onderwerp is wat weer besproken wordt, omdat de overheid ook langzamerhand zegt... van nou, we trekken ons wel, ook wel terug op allerlei vlakken, dus ook op vlak van... Dit soort zorg? Of, of waar komt het vandaan? Ja, ik denk dat deze discussie, dit proefschrift... is ontstaan, volgens mij, uit een debat... wat men ik meen een jaar of vier, vijf, zes geleden werd aangekaart... toen het al duidelijk werd... Van dat de, de, de verzorgingstaat eigenlijk de lasten niet meer kon, kon, kon halen. Dus toen werd gekeken van... en dat gebeurt dus in dit proefschrift... of er zoiets als een, als een verplichting... en daar beginnen natuurlijk de problemen... want dat betekent eigenlijk niet zozeer een verplichting die je zelf voelt... maar meer die als het ware een beetje geforceerd wordt... omdat er niemand anders in He, omdat de overheid het niet meer betaalt. En daar was heel veel discussie over. En, en men probeerde eigenlijk een publiek debat los te weken. En ik denk dat het ook onvermijdelijk is, zo'n publiek debat. Dat de mensen dat de burgers onderling gaan praten en elkaar eigenlijk een beetje verantwoordelijk gaan maken. van ja, luister is, je woont om de hoek. He, waarom heb jij uh, een, een, een professionele zorg nodig die zoveel kost? Kun je niet een beetje meer doen voor je moeder? Ja. He, dus dat is een beetje de manier om de, de verdeling tussen, tussen overheid, uh, organisaties en, en de directe familieleden om die een beetje te. te te Bemoeien met je eigen, zeggen veel mensen dan, als, als ik ze daarop aan zou spreken, vermoed ik. Ja, nou ja, goed, dat, dat, is, uh, uh, dat is op zichzelf denk ik ook wel het uitgangspunt een beetje. Tenzij er natuurlijk, hè, dat is ook wel belangrijk in verband met verpleeghuiszorg en verzorgingshuizen... dat de problemen zo groot waren dat echt professioneel zorg nodig is. En dat is op zichzelf al wel een probleem. Omdat met name in, in late situaties waarin mensen echt dement worden en langzamerhand... dat kan soms heel lang zijn, zijn er subtiele afwegingen te maken. Dus wat is nou professionele zorg? Sommige dingen mag je ook niet doen. Nee. Wat is huishoudelijke zorg? Wat is emotionele zorg? Dus het heeft heel veel dimensies waarvan de Directe familieleden ook ze niet allemaal aan kunnen nee. of mogen. Klink, klinkt heel genuanceerd. in de proefschrift staan daar concrete uitspraken over wat je morele plicht is als kind? Nou, in, in principe is de conclusie van het van het proefschrift eigenlijk vrij helder. Het is eigenlijk zo van dat je niet eens in een algemeenheid kunt zeggen van dat, dat er een soort van theorie te geven valt. van Dit is je plicht en dit is, je, dit is het recht van de ouders. Het is eigenlijk een element in een persoonlijke moraal geworden. Omdat langzaam, langzamerhand de maatschappelijke situaties, individualisering is dan het, het algemene woord, ja. en dat zo, zo geworden zijn dat iedereen zijn eigen keuzes maakt op dat gebied. Maar is dat niet altijd zo geweest? Er dus uh, is nooit dus eigenlijk een regel geweest dat je ouders of van nee, wet dat je nee, ouders... maar wel een conventie van zelfsprekendheid en moraal leeft heel erg ook bij sociale druk. Nee, nee maar dus, dan zou het hooguit zijn dat mensen zeggen de schande van spraken als je het niet deed. Ja, precies. Ja, maar ja, goed, dat is wel je een belangrijke opgepakt, motiverende ja. kracht natuurlijk als jij erop aangekeken wordt. Maar ik denk dat het ook vroeger zo was en dat heeft natuurlijk ook met die individualisering te maken dat dat tegenwoordig hebben de meeste mensen en zeker uh, ja ik hoor dan alweer tot een iets andere generaties. Maar tussen de 30 en de 50 hebben we natuurlijk een enorme agenda. He, dus er uh, moet van alles gebeuren. Bent dan... u al ouder dan 50? Ja, dank je wel. Voor sommige gasten weet je niet zo heel ver af omdat ik mijn kinderen al moet gaan bestoken... bij dit soort argumenten. <laughs> okay. Maar da daar draait het dus voor een gedeelte om, van wat je dan precies eigenlijk kunt, kunt, kunt, kunt, kunt doen en verwachten. Gaat je al? Maar uh, is het niet heel raar om eigenlijk een bejaar thuis te hebben? Om, om uh, ervan uit te gaan dat als vanzelfsprekend de samenleving, de overheid, daar zorg voor draagt. Je hebt ook geen babyhuis. Hè? Dus zoals ouders de zorg hebben voor hun, uh, voor hun kinderen, dat ga je ook niet uitbesteden. Zo zou je eigenlijk ook andersom kunnen redeneren. We hebben als. Ja, natuurlijk hebben wij de zorg voor ouderen, uh, voor onze ouderen. En dan is het, zou het een uitzondering moeten zijn als dat, uh, als je dat eventueel niet zou kunnen opbrengen. Ja, maar ja, goed. Dat betekent wel van dat je, dat je een, een iets wat we een beetje in de afgelopen twee eeuwen ook weer een beetje teruggedraaid hebben. Dat je de, de lastenverdeling ontzettend ongelijk gaat verdelen. En bijvoorbeeld, is, het is nu natuurlijk al zo van dat mensen die, uh, uh, die geen kinderen hebben. die hebben natuurlijk een makkelijker leven dan anderen. Je, je wordt ook afhankelijk van het toeval. Als je, je, je ouder zomaar dement wordt. en jij bent, ge, be, be, jij bent verplicht, volgens uw redenering dan. om je baan op te zeggen. Uh, en dat soort zaken. Er zijn tal van situaties natuurlijk in een vergrijzende samenleving waarin je dit als uitgangspunt wel kunt zeggen. En, en het, een van de andere dingen die in het proefschrift worden beweerd... is van dat een goede relatie eigenlijk automatisch leidt... tot een situatie waarbij de kinderen alleszins bereid zijn... Hè, daar is die conventie nog steeds... of, of eigenlijk ook de emotionele draagkracht voor zo'n verplichting... is nog alleszins aanwezig. Ja, want Hoe is dat hier maar, aan tafel? Wie zegt, ik zou mijn ouders onmiddellijk in, in huis nemen... als dat er beter uit zou komen? Nou, het de, de zeker als ik mijn vader herken... die uh, wil uh, tot het einde toe op zichzelf blijven wonen. Die dat wil liever niet? Uur. Ja. Ja. Ik wil niet bij u in huis, daar komt het dan weer. <laughs> maar iedereen denkt, ik raak privacy kwijt, het is lastig, ja. het is gedoe. Er ja, zijn nee, heel het is veel argumenten te bedenken zo. waarom je het niet doet. Er is bijvoorbeeld een belangrijk argument. Ik kom zelf uit een gezin waar mijn moeder en vader... die hadden mijn oma in huis wonen. En een van de dingen die vaak over het hoofd gezien worden... en die ook heel erg belastend is... is dat je dan eigenlijk geen eigen gezinsleven altijd hebt. Altijd stil zijn voor oma? Nou, dat niet. Oh. Op zondag zat het huis altijd vol. Iedereen kwam gewoon langs. Maar mijn moeder had vijf, vier, vier, vier zussen en één broer. De hele familie die kwam bij ons over de vloer... En en wij zagen eigenlijk, mijn, mijn moeder werkte ook en zo, mijn oma zorgde eigenlijk voor mij. Dat is een praktisch voordeel natuurlijk, want daardoor hadden we, we hadden het niet zo breed. Daardoor kon zij, maar het gevolg was wel dat we geen gezinsleven, maar een familieleven hadden. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat soort dingen, van dat je op zondag eigenlijk gewoon thuis moet blijven, want iedereen komt oma bezoeken. Dat betekent natuurlijk nogal wat voor, ja. voor een situatie waarin je eigenlijk ook een beetje de, de, de baseline is. Een beetje dat je een ge gewoon gezinsleven wilt. Ja. Maar er zit ook, is ook nog wel... He? nog wel eens tussenin toch, dat je gewoon uh, als kinderen uh, zegt van, jongens, wij verdelen die zorg een beetje, uh, bezoekregeling of, of hè, dat je afspreekt van jongens, wie, uh, wie neemt welke, welk, welk deel van het leven, hè? Wie, wie, wie ondersteunt ja. in uh, gezondheid of, of uh, ja. dat soort dingen. Wie, Zeker die, die helpt dat, vader of moeder? Dus nee, dat, dat, dat gebeurt. Normaal. Nogmaals, dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. Hè. Die cijfers ja. die liegen er niet om. Maar je ziet ook wel van dat er natuurlijk allerlei uh, ja, andere processen zijn. die automatisch tot een, recht, tot een verdeling leiden die enigszins onrechtvaardig is. Het okay. is dus bijna bijvoorbeeld altijd de oudste dochter die zorgt. Ja, ja. Uh, en Oud, nooit on, die, onze, de zoon. Onze tijd is bijna op. Ja. Ik vind dat we even de naam en de, de titel van het proefschrift moeten ja. doen. Wilt u dat doen? Ja, het, het proefschrift is van Maya Stuifberg. Het is gisteren verdedigd in Utrecht. En het heet Filial Obligations Today in het Engels. En dat betekent de verplichtingen tussen kinderen. Uh, kinderen en ouders, vandaar de dag. Goed, wij gaan naar onze dichter bij de dag. Hans Merk, goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Dat is goed. Uh, het heeft een motto van de dichter Paul Rodenko... ...en dat luidt: laat uh, kangeroes kijken door de venstergaten. Het heet namelijk woning. <laughs> dus hoe minder bang de mensen worden, hoe groter de menigte groeit. De noodtoestand is hier normaal. De overheid zorgt voor u, of u wil of niet... Maar haar tegendruk verliest gewicht. De meerderheid zal winnen. Hoe groter de menigte groeit, hoe minder bang de mensen worden. De overheid trekt zich terug. Te weinig handen aan de bed. Wat is een menswaardig bestaan? De minderheid zal verliezen. Alles verliest zijn gewicht. Ook je laatste stoffelijke maat. Gevoelig voor vocht en temperatuur. Een vingerafdruk is 50 microgram. We kunnen het meten, maar niet oplossen. Papa, bravo, kilo, red onze zielen, eik je kinderplicht, neem je ouders op en wankel in je kangoelwoning. en spring de toekomst tegemoet. Dankjewel, Hans Merik. Nou, voor iedereen zat er iets in. We zetten het gedicht Prachtig. Uh, Prachtig. op ja, de mooi. website. www.ditisdedag.nu Hartelijk dank Gertjan jan Segers, Jan Jukema, Mark Pieksma en Jan Worstenbos. Na drieën gaan we het hebben over het gesprek van deze week. Moeten we wel of niet politieagenten trainen in Afghanistan? Terwijl wij daar niet uitkomen, doen andere landen in Europa gewoon mee. Aan de Europese politiemissie die in de Afghaanse hoofdstad Kabul politieagenten opleidt.